Levi van Eck met het NOS-journaal. In Israël is een diplomatiek topoverleg begonnen... tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Amerika, Israël en een aantal Arabische landen. Het is voor het eerst dat vertegenwoordigers van Israël, Egypte, Marokko... de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein met elkaar om de tafel gaan in Israël. Tijdens de top zal de oorlog in Oekraïne worden besproken... maar ook de mogelijke nucleaire dreiging uit Iran... Republikeinse politici reageren scherp op de uitspraken van president Biden... gisteren over de Russische president Poetin. Deze man kan niet aan de macht blijven, zei hij in een live toespraak over Poetin. Verschillende republikeinse senatoren noemen dat een stommiteit. Twitterhuis liet na de uitspraak van Biden weten... dat Amerika niet uit is op een machtswisseling in Rusland. In Utrecht komen tijdelijk 200 crisisopvangplekken voor niet-Oekraïnse asielzoekers... Ze worden gehuisvest in een pand waar eerst Holland Casino zat. De nieuwe opvang moet de druk verminderen op het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daar dreigt volgens het COA een noodsituatie te ontstaan. Er is daar plek voor 275 mensen, maar er zitten er nu 700. El Salvador roept een noodtoestand uit, omdat gisteren in één dag 62 moorden zijn gepleegd. Volgens de politie houden de moorden verband met het bendegeweld in het land. De noodtoestand geldt voor de komende 30 dagen en houdt onder meer in dat mensen zonder aanhoudingsbevel kunnen worden opgepakt. El Salvador is een zeer gewelddadig land, maar meer dan 60 moorden in één dag is ook hier uitzonderlijk. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewonnen. De regerend wereldkampioen ging Ferrari-coureur Leclerc drie ronden voor het einde voorbij. En daarmee pakte Verstappen zijn eerste punten van het seizoen na zijn uitvallen in Bahrein. Het weer. Vanavond is het helder en geleidelijk koelt het af. Vannacht ligt de temperaturen tussen de 2 en 5 graden en ontstaat er nevel of mist. Morgen eerst nog wat mist, later meer zon en dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort door een ongeluk 4 kilometer file tussen Knoop het Watergaasmeer en Muiden. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer file en 200 zandvoort richting Haarlem bij de A N208 een kwartier vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM met nu Peaceful Radio. Welkom ja, kom terug, luisteraars... Bij Peaceful Radio Show 1483. Eens even kijken, we gaan weer beginnen naar een uurtje New muziek hier op CFM. Zo zeiden we dat vroeger. Het is natuurlijk ZFM. Maar ja, met zee is het altijd leuk om CFM te zeggen. Sherry Finzer is een uh, jonge dame. Nou ja, jonge dame. In ieder geval een dame. Speelt fluit en heeft uh, twee labels. Higher Level Media en Hard Dance Records. En is buitengewoon actief, maakt vele albums in een jaar. Uh, solo en met uh, anderen. En dit keer is het met Karas Vana En ze hebben het album Centered gemaakt. Music of the Swears, zo heet deze track waar we mee beginnen. Timeless is een nieuw album, pardon, uh, van David Way Donner uh, dan gaan we natuurlijk verder beginnen in dit uur. Ook onze eigen Kerani met haar nieuwe album The Water of Life. En we gaan terug in de tijd met Dance of Shakti van Prem Joshua. en. Uh, ook in dit uur weer Shanti Shanti. Uh, ik heb het even opgezocht wat het ook alweer betekent. Het is een uh, Hindoestaanse meisjesnaam, maar betekent vrede en kalm. Nou, als we iets kunnen gebruiken in deze tijd, dat is het vooral vrede. Shanti Shanti. We sluiten af met The Garden of Love van Joop Hogendorp. Joop is ons uh, in 2015 helaas ontvallen. En ik heb Joop uh, persoonlijk gekend. Uh, Joop was een, uh, een begaande uh, muzikus. En, uh, en zijn grote voorbeeld, vertelde hij mij een keer, was Mike Roland. Uh, Mike Rowland die zo'n beetje de Nieuw Age muziek heeft uitgevonden. En het is dan ook de combinatie van piano met synthesizer. Dat was in ieder geval Mike Rowland. En Joop die beperkte zich eigenlijk tot synthesizer, maar uh, met de track van. Beautiful Blossom. je eindigen is uh, toch wel heel, heel lekker om naar te luisteren. Goed, veel luisterplezier bij peacefulradio.info. Want daar kan je het allemaal terugvinden. jewer and i'm andy matran thank you for listening to peaceful radio please visit our website at l-andy.com Qué lindo mojal ciencio, como la lluvia la llama. verde, Mendoza, caro San Juan, dulce las rioja salí a cantar. Las puertas del día no sienten sellar. Pena la pena del que no pasa pena al primer trago de vino, la pena sale nadando, échele copla la cueca y vino blanco. Los sabores del vino andando estuvo el verano, verde Mendoza Carlos a Juan, dulce la Rioja, salía a pantar. Las puertas del día no se han de cerrar.